Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. De NS meldt dat er einde. Reizigers krijgen het advies een alternatief te zoeken. De NS heeft nog geen idee wanneer de dienstregeling meer kan worden opgestart. Vanochtend werden alle treinen van de NS stilgezet vanwege de zware storm. De storm is voorbij, maar de problemen op het spoor nog niet. Zo is op 18 plaatsen de bovenleiding beschadigd... en liggen er zo'n 30 bomen op het spoor. Ook op de weg zijn nog problemen. Zo'n 30 vrachtwagens zijn vandaag gekanteld... en die zijn nog niet allemaal weggehaald... Ook moet op een aantal plaatsen de weg worden gerepareerd. De KNVB wil voetballers met een hersenschudding beter begeleiden. In maart opent de Bond een speciale polykliniek voor zowel amateurs als profs. Per jaar lopen zo'n 4000 voetballers een hersenschudding op. Volgens artsen worden de gevaren daarvan vaak onderschat. Veel sporters zijn even duizelig of misselijk... en denken dat ze dan wel weer het veld op kunnen, terwijl dat vaak niet zo is. Op de campus van de Wageningen Universiteit zijn twee gewonden gevallen bij een vechtpartij. Een van de slachtoffers werd neergestoken en moest naar het ziekenhuis. Een man die tussen beiden kwam werd geslagen. Hij kon ter plekke behandeld worden. Er is een verdachte opgepakt die volgens de politie verward was. Wat zijn motief was is niet duidelijk. Volgens het universiteitsblad Resource kenden de dader en het slachtoffer elkaar. Noord-Korea wil aan vier sporten meedoen bij de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. In Pyeongchang willen de Noord-Koreanen meedoen aan het alpine skien, langlaufen, ijshockeyen en kunstschaatsen. Officieel hebben de sporters niet voldaan aan de kwalificatie eisen voor de Spelen, maar het IOC kan in bijzondere gevallen besluiten om sporters uit te nodigen. Eerder zei het Olympisch Comité dat de deur voor Noord-Koreaanse sporters nog open staat. Het weer, de wind is afgenomen naar krachtig, verder verspreidt nog een bui. Vannacht kans op een winterse bui en dan kan het glad worden. Morgen is er een mix van zon, wolken en enkele buien. Het wordt dan een graad of vier. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMEB. 48 files, meer dan 200 kilometer in de randstad. Dit zijn de wegen met de meeste vertraging. De A4 Amsterdam Den Haag tussen Hoofddorp en Leiden een half uur in de file. De A7 Zaandam Hoorn voor de afrit Avenhoorn ruim 20 minuten tijdverlies. De A15 Rotterdam Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht Oost een half uur extra. De A16 Rotterdam Breda voor de Van Brinoorbrug een half uur extra. En de A27 Utrecht Breda voor de brug bij Gorkum ruim 20 minuten in de file.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 Uiteraard welkom terug voor het tweede uur Hans en Ronald in de middag. Ik moet altijd even op de klok kijken, want ik wil altijd zeggen Hans en Ronald in de avond, maar dat is morgen. Alleen ben ik er morgen helaas niet. Dus doet Ro en Toetje het samen. En wat kan u verwachten? Deze, twee, deze laatste uur, de gouden oude van de week. Het weer voor het komend weekend en het bisco programma van Cirque Zandvoort. En we hebben natuurlijk nog veel meer over Zandvoort. En lekkere muziek. Dat sowieso. En ik mag de eerste uitzoeken. En dat heb ik gedaan. Wie herkent deze nog? Ken hem nog? Rodin, Rodin, Rodin. Dat was een mooie toen, hè? Nee. All right. Move 'em out, hit 'em up, then. Move 'em out, out, hit 'em up, raw high. Cut 'em out, ride 'em in, ride 'em in, cut 'em out, cut 'em out, ride 'em in, raw high. Ha! Ha! Keep moving, moving, moving. Though there disapproving. in, Ik weet nu zeker dat er eentje. Thuis keihard mee zitten te bleren. Ja? Ik ja, lukken ja, dat? Ja, ja, ja. We, ja. we hebben ooit met z'n tweeën dit nummer uh, ingestudeerd. Ja. En toen hadden we aan iemand gevraagd van... joh, zet hem eens een tikkie hoger. Want uh, dan zingt dat voor ons net even wat beter. ja. En toen hadden we plotseling de Smurf op de achtergrond. Ja, komt u uit de waterkraan. Du, du, du. Du, du, du. Dat zit er op de achtergrond, hè. Ja, dat is leuk. Ja. Hey, dit is nog uit de tijd, denken, van Bonanza, of niet? Was dat niet uh, ongeveer hetzelfde? Roy, nee, dat is... Ja, Rohit was toch ook een, se een de de serie. Dat de was de, de, de Ging Van Clint Eastwood, hè? Ja, ja, dat is waar, ja. ja die ja. zat daar, uh, in, in, in, in die serie zat die. In deze? Oh. Rawhide, ja. oh, ik dacht dat hij in, in die andere zat. In, uh, in Balanza. Balanza. Ja. Niet dus. Stop met denken. <laughs> dat doe ik ook niet meer. Gaat ook kraken hoor, als ik dat doe. <laughs> Night Fever van de Bee Gees uit de gelijknamige film, hè? Night Fever. Saturday Night Fever. Ja, Saturday Night Fever was het. Ja. Zaterdagavond. Ja, dat was het. Inderdaad. Het was een leuke, We hadden het er net over van... Uh, uh, we hebben dit jaar, hebben we op Korendag van de Beach Pop Singers... hebben we uh, het item disco. Ja. Dit zou wel lekkerder zijn. Dit is disco. Ja. Maar? Uh, weinig bas. Weinig bas. Weinig bas. Nou, ik wil gaat, veel bas. We hebben hem toch, toch 5 octavel aardig. Uh, ja. ja, 5 octavel. <laughs> nee, ik wil veel bas. Veel bas. Veel bas. Dus, ja. uh, we, we doen uh, Barry White. Ja. Ja. Barry White. Ja. Het is veel uh, beter voor de bas. Voor ons wel, ja. Voor de bas, ja. Het zou wel eens leuk zijn als wij ze ja. de overhand kregen, toch? Ja, precies. Hey, uh, groetjes, mazzel. Dat zegt Anna Marie, tenminste. Adios. Ciao, adios. Adios. <laughs> as you once, as you twice now.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 Adios, het is toch tot ziens. Ja, ja, ja voor mij. Ja, ja, Zou kunnen. Fijne dag. Uh, Kijk, die, fijne die, dag. Ja. Nou. Gro groeten moet je moeder. <laughs> ja, je vader. In thuis. Ja. Ja. Ja. Pret prettige kerstdagen. Doe voorzichtig onderweg. <laughs> ja, ook zoiets. Ja. Ja. Niet op het huis, dood te nee. leren. Ja, nee. Die. Nee. Ja. ja, Je gaat wat zeggen, hè? Nou, ik denk dat we... Uh, uh, gaan we houden. Oh, doen? je gaat denken. Ja, ja, pas op. Dood en OB. Ik heb er een uitgezocht uit 1978. Die is uitgebracht 17 juni 1978. En, en dan komt hij weer soort uiteraard viniel. Kijk, dat waren nog eens tijden. Hm. <laughs> ja, de, ik kan me nog herinneren dat deze uh, rockband... want dat gaat over een, een Australische hardrockband... Dat, die, uh, dat ik daar ooit een keer gezien heb dat er zo'n jongetje met een gitaar... Met een rugzakje over het podium loopt te springen. Nou, hij deed alsof hij een jongetje was. Nou ja, wel. een kort broekje aan. En zo. Ja, ja, maar precies, was Dat was een bedoel. hele kerel hoor. Ja, dat maar. was een hele kerel. Maar met, hij had wel een rugzak. Kan ik me herinneren, zo'n... Zo ja, he? zei: zo ja, eh, ja, kan je niks meer aan doen. Maar een doggypack, daar kon hij niks, ja. niks meer aan doen. En ik heb het natuurlijk over ACDC. En ik denk, ja, nou zo'n hele rustige plaat Gooi ik er even naar een lekkere tegenaan. En eh, hij komt van de album Let There Be Rock. Ja. Yeah. Ja, nou, het is een heerlijk plaat. Precies. Ik zou zeggen zandzakken voor de deur. <laughs> ja, daar komt ie hoor. <laughs> Whole Lotta <of> Rosie. MUZIEK <muchas> She ain't exactly pretty, ain't exactly small. Four two three nine fifty six. You can see she got it. All. Denk krijg je dat, je dat ze nu een, nog lachen wel, ik krijg hier wel een, een, een big smile van op mijn gezicht. Ja, ja, ja, nou, ik, ik, ik krijg thuis wel commentaar straks, denk ik. Dat heb je nou weer uitgezocht. Uh, weet je, dan hoef je niet eens eens je dizi voor te draaien. Anders. Nee, nee, dat is waar. Je is, is zo kritisch, hè. Dan. Ja, och joh, man, dat, man. Hou je niet dat hou je niet voor Soms mogelijk. Soms heb ik zo'n medelijden met je. Ah, dank je, dank je. Ik, ik ga to, toch weer een uh, uh, programma uh, promoten van ZFM op zaterdagmorgen. Goedemorgen, Zandvoort. En het komt live vanuit Hotel Hoogland. En wat staat er op het programma voor aankomende zaterdag? Dat is om eh, rond eh, tien over tien. Dan gaan ze het hebben over het klessenconcert. En om vijf voor half elf over de fusie van AMI en SHDH. En om tien over half elf, dat weten ze nog niet, dat is onder voorbehoud. En om tien over elf hebben ze de lijsttrekker, kandidatenlijst... en het programma van de VVD... Ja. Yeah. En dan vijf voor half twaalf de lijsttrekker en kandidatenlijst van de OPZ. En om tien over half twaalf onder voorbehoud, dat weten ze ook nog niet. En de presentatie is deze keer in handen van Irene de Jager en Pieter Joustra. En de eindredactie is zoals altijd, en ik moet eerlijk zeggen, petje af, Gerdie Rutte. Nou, oké, okay. weten we dat ook, ja toch? Zo ik zou dat. zeggen, ga lekker luisteren. En uh, kijk of die politieke partijen wat hebben te vertellen. Ja, dat was een lastige zin, <laughs> Ronald. Nou! Zo! Maar hij komt er wel uit, hè? Zo! Kijk, dat bedoel ik. <laughs> Pocketful of Sunshine, je Beddingfield. Hebben wie? wij nog nieuws, Hans? Hebben wij nog nieuws? Natuurlijk hebben wij nieuws. Nou, zo dat, natuurlijk is het niet, hoor. Jawel, wij hebben in, in Zandvoort hebben een, een gezonde school. Een gezonde school? We hebben een gezonde school. Een gezonde school. Ja, ik zal je vertellen wie dat is. Dat is de OBS Hanniesgaft. Mag zich tot met 2020 het vignet gezonde school voeren. Het is de vignet laten school zien dat er wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria... die opgesteld zijn door deskundigen... van diverse landelijke gezondheidsorganisaties. Hij uh, draagt bij aan een betere schoolprestaties... minder schooluitval en een gezonde leefstijl. Zo zorgt de Harris Schafschool voor actieve en gezonde leerlingen... een veilige schoolomgeving, een fris klimaat... En heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. Bovendien heeft de school speciaal aandacht voor het themacertificaat voeding, sport en bewegen. Hiervoor wordt diverse activiteiten ingezet. Zoals bijvoorbeeld het schoolfruit, diverse sportklinics. Nou, dat wordt meteen afgeleid, hoor je dat? Ja, dan maar wat. Ja. <laughs> Sportclinics... Het logo heeft inmiddels een mooie plek op de school gekregen. Kan jij je nog herinneren dat wij vroeger schoolmellen kregen? Of kan je dat niet ja, meer? Ja, ja. Ze, dat ja. hebben ze afgeschaft, maar ze krijgen nu schoolfruit. Ja, wij hadden geen middelen tegen leer, uh, leerlingenuitval. Maar uh, de, de meester had wel een middel tegen haar uitval. <laughs> ja, dat al, ja. ja, dat kan ik me voorstellen, ja. als jij in de klas gezeten hebt. Nee, ik was op de lagere school een heel braaf jongetje, volgens mij. Ja? Ja, echt waar. Oh, ja. Oh. Ja. Nou, ja, Kijk, dat, kunnen we, dat kunnen we natuurlijk ja. nergens meer navragen, dus dat kun je makkelijk nee. zeggen. En dat houden we ook <laughs> zo. Nou, ga jij maar kijken wat voor een berichtje je allemaal op je telefoon hebt. En gaan we gewoon even muziek doen. Ja? Of love, Aretha Franklin. Zeg, uh, we gaan het weer doen, hè, Hans. We gaan het weer doen. We gaan het weer doen. Ja. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, we hebben het vandaag wel gehad, hè, denk ik. Windkracht 11 in Zandvoort. Ja, nou, daar komt het strandwindbericht. Een gebied met neerslag trok de afgelopen uren naar Duitsland weg. Hoewel, het regende net nog behoorlijk, hoor. De westerwind nam behoorlijk toe. En langs de kust stormde het vanochtend. Ja, ik zeg net windkracht 11. Code rood werd door de KNMI afgegeven voor de kustgebieden. Hinderlijk waren de zware windstoten tot 130 km per uur. Vanmiddag blijft het ook nog onstuimig... en later in de avond neemt de wind in kracht af. Verder komen ook nog verspreid enkele buien voor. Het werd 7 tot 10 graden, dus een graad tot 9. Vrijdag is het kouder en vallen er winterse buien. Wel staat er minder wind. In het weekend blijft het koud, vrij onbestendig... Maar houdt de wind het rustig. Dus de dakpannen, de zonnepanelen, alles blijven liggen. Nee, daar ben ik wel blij om. Ja, en de muren We, blijven liggen. Wat weer. ik me wel afvraag, Hans, ja. is als je een weersvoorspelling voor gaat lezen. Ja. Waarom ze dan eerst gaan vertellen wat je hebt gehad. Ja, dat is waar. Daar ben waar. ik niet zo in geïnteresseerd, want dat weet ik namelijk al. Nou, dat weet ik niet, ja. Ja, Jawel, ja. Oh. ik kijk dan naar buiten en denk ja. nou, dat waait lekker zeg. Ja. Nou, dat regent lekker zeg. Dat zal me allemaal een zorg zijn wat ja. ik heb gehad. Ja. Ik wil weten wat er komt. Nou, dat vertel ik je. Het ja. weekend blijft nog koud. Maar dan blijft volgens mij weinig over. Dan is er niets meer te vertellen nou, precies, precies. Jij ja, snapt het. Ja. Ik hier. heb trouwens uh, uh, meegekregen vanuit het nieuws... 30 vrachtwagens liggen nog op hun kant. Kun je nagaan? Ja, 30 ja, stuks. 30. 30 stuks. Ja, maar wie gaat er ook met dit weer rijden? Ja, he? nou precies. Wat snap je niet aan ja Ja, precies. Grows accidentally in love. Dat gebeurt mij nooit. Nee, mij ook niet. Nee, is echt. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, daar kan er iemand thuis over mee praten. Dan... Nou, dat vraag ik me af. voor Nee, dat is zo. Ja, ja, echt? Ik ben daar zo'n kruk in. Eeuw? Ja, ik ben er oh. echt een kruk in. Oh, nou, lekker is dat voor Toet. je het lekker? Nou, voor Toet weet ik het niet, maar. Hé, hey maar 8 januari... Je bent niet meer te volgen nu, hè? dat weet je. Hè? <laughs> Op 8 januari werd bij de Hanemse rechtbank de rechtszaak behandeld... die Stichting Natuurbelang had aangespannen tegen Waternet. De stichting wilde voorkomen dat in het kader van het pas... programmatisch aanpak van stichtof, stikstof... 1400 bomen zouden gekapt worden in de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Afgelopen maandag, 15 januari, deed de rechter uitspraak. En wat denk je? Het verzoek van Stichting Natuurbelang werd afgewezen. De voorzieningsrechting is van oordeel dat het belang van waternet... bomen staan de natuurlijke ontwikkeling van de duinen in de weg... zwaarder weegt dan het belang van de Stichting Natuurbelang. Behouden van de bomen omdat de beschermde dieren... de kap niet zullen overleven. Waternet wil zo snel mogelijk met de kap beginnen... vanwege het aankomend broedseizoen. Ja, we hadden het er net al over. Ja. Nee, het is inderdaad die bomen die... Houden we inderdaad de ontwikkeling van de duinen tegen. Ja. En uh, ja, jij weet er een hoop van eigenlijk. Nou ah, ja, ik zal niet roepen dat ik er heel veel van af weet. Maar, um, je ik, verdiep je erin? Nee, ik, ook niet. Ik, Voor een deel ben ik, ik, ben ik daar altijd zijdelings mee in contact gekomen vanwege mijn werk. Ah, dat is het. Dus um, ja, dan pik je heel veel op. Ja. Nou oh, ja, ik, zou, ik zei net wat, je zou een goede boswachter zijn. Nee, maar... nee, want ik ben een hele slechte handhaver, oh. Hans. Ja, dat... Daar uh, ben ik te kort voor door de bocht. Nee, doe dat maar niet. Ik ben ooit met de handhavers van uh, het waterschap meegelopen. oh jee. Ja, dat is, dat is niet goed voor mij. is niet <laughs> goed. Nee, echt niet goed voor mij. gaan we niet doen. Maar voor hun waarschijnlijk ja. ook niet. Um, <laughs> nou, voor degene die aan de andere kant staat dan... Nee, is niet... Uh, nee, nee. Niet doen. Niet nee. nee doen. Nee. Doen. nee.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 Shape of You, het is Sharon. Nou, lekker nummer ook, vind ik dit. Ja? Ik ja. heb je ook een hele tijd één gestaan, volgens mij. Ja, dat zou best kunnen. Ja, ja, ja, maar ja, ja je, ik ja, hou ja. het allemaal niet zo bij. Als jij oh, ik dacht natuurlijk. dat jij dat altijd deed. Hè? Nee, joh. Nee nee, oh. nee, nee, nee. Ik vind het leuk of ik vind het niet leuk en dan uh, oh, je vindt dit... houdt het ongeveer wel op. Oh, oké. Okay. Nou, dat is ook ja. genoeg. Want uh, ik moet zeggen, je keuze zijn uh, toch over het algemeen goed ontvangen altijd door uh, onze luisteraars. Ja, hoor. Jazeker. Nou, dankjewel. Ja, ja, het is geen petje op, we is ja, dan dus dan een petje mag, voor jou. Dan dus zal ik even laten weten wie we zijn. Ja. Daar ben ik dus, hè? Nee, maar de, de, nee, het mag best... Je ja, niet mag, zeggen nee, daar ben ik wel, ja. Ja, maar het mag best wel eens gezegd worden dat je lekker de muziek draait. Ja. Vind ik. Ik ben ook een lekker ventje. Nou, dat is een heel ander verhaal. Maar oh. de, de muziek is goed <laughs> in ieder geval. <laughs> Ja. Nou, vertel wat je wil vertellen. Wa nou, wil ik nog wat vertellen? Nee, weet ik niet. Oh, nou, ik ga toch wel wat vertellen. De Maria School heeft een recycle certificaat met twee sterren. Het is een, ik ben, ja, wat zou het een soort ster zijn? Ik heb geen idee. <laughs> heb het, het enige wat ik weet van sterren is als er iemand bukt. Oh, dat oh. ik dan ga zeggen van, ik zie een ster. <laughs> ja. En ja. oh. oh. oh, dan ben je Zonder aan anderen. andere. Ik zie een ster. Hij staat. Op. Nou ja. Ja. <laughs> <laughs> Maar het, hun hebben dus twee sterren ontvangen voor de opbrengst van een inzamelactie. Kinderen en hun ouders konden ouderkleine elektrische apparaten op school inleveren voor recycling. Naast een mooie beloning kregen de scholen 1, 2 of 3 sterren op hun certificaat. Hoe meer apparaten ingeleverd, hoe meer sterren. De inzamelactie was onderdeel van een landelijke campagne... Waarvan nee, waaraan nee, 209 basisscholen hebben meegedaan, verspreid over heel Nederland... De actie wordt gecombineerd met lesmateriaal en is georganiseerd door WeCycle, de organisatie die in ons land de inzameling van recycling van afgedankte elektrische apparaten en een energiezuinige lampen organiseert. Naast het certificaat hebben de scholen een boekenpakket of digitale camera en 30 bouwplaten voor pennenbakken. De jaarlijkse inzamelactie werd voor de vijfde keer georganiseerd. Nou ja, dat hangt er ook ja. vanaf hoeveel dingen er kapot gaan natuurlijk... of je er veel kan inleveren. Want je gaat niet iets inleveren wat nog heel is, denk ik. Toch? Uh, nee, het is geld te veel op de ja, dat is het andere. <laughs> de regio. En hier komt dan het biscoopprogramma van Circa Sandvoort. Tot en met 24 januari. Ferdinand NL in het Nederlands dus. Woensdag, zaterdag, zondag en woensdag om half twee. Paddington 2, eh, 2 ook in het Nederlands. Woensdag, zaterdag en zondag om half vier. Coco, woensdag 24 januari om half vier. En dan huisvrouwen bestaan niet. Daar ben ik het dus niet mee eens, maar die bestaan niet. Donderdag, vrijdag en zaterdag om 8 uur. En Vele Hemels boven de zevende, dat is, uh, dat, is zaterdag, nee, dat is zondag, maandag en dinsdag om 8 uur. En Fazanten, woensdag 24 januari om half acht. En verwacht wordt Ladies Night en Early Man om 7 februari. De kassa is 30 minuten voor de aanvang voor de voorstelling open. En kijk voor meer informatie op de wedstrijd van Circa Sandvoort. De locatie is Circa Sandvoort, Gasthuisplein nummer 5. Het gebouw is niet te missen. Zomer of winter, altijd weer ZFM. my eye, girl, I never loved one like you, man, oh man, you're my best, man, I scream it too, there's nothing there, there ain't nothing that I need, <laughs> well, hot and heavy pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ, there ain't nothing that me more than you. Ik vind dat wel een coole naam voor een band, vind ik? Ja, en een lange. Ja, <laughs> maar je kunt het, uh, ja dat heet het. Ja. Ja. Nou, jij ging weer dingen vertellen, hè? Nou ja, we hadden het over het leuke. Tussen de uitzending door, als jij een plaatje draait, hebben wij altijd een leuke discussie. En het ging deze keer over de nieuwbouw op het Raadhuisplein. Ja. Want die is deze week van start gegaan met de plaatsen van een bouwhek rond de bouwlocatie op het centrale plein van Zandvoort. Een ontwikkelaar gaat de hoekpand renoveren en een groot deel aanbouwen. Volgens de gemeente Zandvoort zat de allure terugkeren op het Raadhuisplein. <laughs> Oké. Okay, <ja, leuk> <laughs> Je lacht er al om. Ik vind het ja. leuk. <laughs> ja. ja. ja, dat, ja. Nou, het, het, ik weet uit, uit Stedenbouw dat het, het meest moeilijke van een plein is om het functioneel te maken. En, uh, dit, dit is nu een groot uh, niet functioneel plein... Dus het heeft wel een soort van verblijfsfunctie. Maar dat geldt voornamelijk voor fietsers en scooters. Ja. En wat uh, doorgeschoten jeugd. Dus ja, goed. Volgens mij krijg je zo meteen een klein plein met uh, Met een met verblijfsfunctie. Ja, van, ja. Uh, ja, dus. ja. Maar aan de andere kant, ik, als ik zo die foto's zie in de krant. En ik moet eerlijk zeggen, ik, ik vind het er heel mooi uitzien. Die, uh, dat restaurant daarnaast, die krijgt ook een nieuwe pui. En dat loopt dan door, zeg maar, in dat uh, gedeelte wat ze erbij bouwen. Ik vind die muur, vind ik als ja, ik daar tegenaan ga. Ja. Dat is echt ja, verschrikkelijk. Ja, ja. En uh, ja, ik vroeg jou net al, wat, wat gaan ze dan met onze ijsbaan doen? Want dat is ook wel belangrijk natuurlijk. Ja, volgens mij. Tenminste, ik heb toen een wabbeltje gehad met uh, Leo Missebeek erover. En die zei van, ja, uh, volgens mij kunnen we gewoon doorschuiven de, de, de rotonde op. Ja. Dus ja, goed, uh, ik weet het niet. Altijd <laughs> de vraag of hij, uh, of hij überhaupt uh, er komt, hè? ja. Oh ja, altijd dat, het afhankelijk van hij hele Ja, maar dan. het is elk, elk jaar dat de is altijd. Maar hij, ja. ko hij komt heus wel hoor. Ja, dat nou weet ja, hij, ja, ik, ik zit nu, Jouw uh, contacten hebben dat ingevuld. <laughs> nou, dat nou net niet. <laughs> maar, nee, maar Zandvoort uh, is zo wat dat betreft uh, uh, vooruitstrevend dat hij komt er heus wel. Nee, er is ja. toen een hoop eiling geweest, ook over de feestverlichtingen en zo. Je ziet hoe leuk Zandvoort eruit ziet. Ja, absoluut. Ja, dat ja, dat is toch zo. Dus dit komt ook wel weer terug. Maar het is ook een leuk dorp. Ja. Nou, dat... wat ja. zegt u? Nee, niets. Ik was vast begonnen. Ja, is goed. Anders dan wordt het uh, ja. een praatprogramma, hè? Ja, dat is ook Precies. leuk. En dat hebben we op de zaterdag al. Dat is op zaterdag. Wat ga jij doen? Niks raarlijk. Eigenlijk... Je, je zit, je zit dingen naar mij te wijzen. Nee, ik zit niet wat te wijzen. Ik geef alleen maar aan wat dat het zo je... wat tijd is. Zo wat tijd, ja. Dus? Ja. En dan ga ik niet zeggen: wat gaat die tijd toch snel? Wat nee. lijkt het dat die tijd snel gaat? Maar zo meteen is het ook weer tijd. Het wordt je altijd tijd. Ja. Om dus, dus, Wat wil je met de tijd? Ja, of? dat weet ik niet. Jij zegt van: nou, we hebben nog minder dan drie minuten. Nou, weet ja. je wat? Ik draai dan heel snel, een heel klein beetje van. Uh, van wie? Uh, Elking. Wie? Ex. X's en O's. Is dat, en dan uh, gooi je het eindtune erin. En dan uh, zeggen we: Dag allemaal. Ja, is Elle King een, een zuster of een dochter van? Stephen King. Oh, dat nee, is weer een andere. is een schrijver. Een schrijver ja. <laughs> er, zijn meer, er zijn meer hondjes die Vicky zijn. Vicky heet hoor. We zijn er met dit uh, vrolijke uh, trekharmonica ding te <laughs> <Ja. laughs> zijn, ja. ja, zijn we er weer doorheen? Hier zijn we er weer erheen? Nou, jij bent er morgen weer. Ja. Met Toetje. Ik ben er morgen niet. Jullie mogen het saampjes doen. En ik ben er volgende week donderdag wel weer. Nou, dan zien we elkaar uh, dan wel weer, toch? Dan zien wij ons in levende lijven weer. Dan wens ik iedereen een fijne avond. Eet smakelijk. Ik ook gezond Zen weer. En we maar morgen. Terug. tot morgen. En Tot morgen.